Goedemiddag allemaal. Misschien is het goed als ik me eerst even uh, kort even voorstel, dan weten jullie uh, wie er uh, voor jullie staat. Ik ben uh, Kees Hendriksen. je had het uh, helemaal goed. Um, ik woon in, um, in uh, het Nieuwe Amsterdam, in uh, Almere, hier vlakbij. <laughs> het is altijd leuk om dat in Amsterdam te zeggen. Um, en ik ben een uh, studievriend van uh, Rick-Jan Willemsen, uh, die zit daar. Die, uh, die kennen jullie waarschijnlijk uh, wel omdat hij uh, hier uh, stage heeft gelopen, of misschien... Uh, uh, niet omdat het al zo lang geleden is, dat kan ook nog. Um, ik heb op het CAE gezeten, uh, daar uh, theologie gestudeerd en uh, nu inmiddels uh, bijna klaar. Ik loop iets uit met mijn studie, maar dat maakt niet zoveel uit. Um, en ondertussen druk bezig in uh, Almere bij Christelijke Gemeente De Wegwijzer. Vergelijkbaar met hier en uh, uh, daar vooral druk in uh, uh, veel werk. We doen op het moment heel veel met uh, uh, nieuwe vluchtelingen die bij ons in de wijk zijn komen wonen. Um, ik ken nu drie, vier, vijf verschillende Syrische gezinnen waar ik uh, nou ja, heel veel contact mee mag hebben, wat ik echt super gaaf vind om, uh, om te doen ook. En vanaf januari dan uh, mag ik me ook gaan inzetten als, uh, uh, ja, hoe noem je dat, uh, pionier wijkcoördinator in weer een andere wijk in Almere. We zijn uh, met onze gemeente in uh, verschillende wijken actief en vanaf januari mag ik me daar ook uh, meer gaan inzetten. Dus dat is heel mooi. Jullie hebben de afgelopen week hebben jullie waarschijnlijk de metamorfose in de samenleving wel meegemaakt. Sinterklaas ging vorig weekend het land uit en meteen kerst. Overal, je kunt misschien geen winkelcentrum meer inlopen. Overal, meteen overal kerstbomen, kerstmannen, kerststallen, kerstkransen, dingen voor het kerstdiner en ga zo maar door. Kerst, kerst, kerst. We zijn er allemaal druk mee en, en het, ik weet niet hoe, hoe ze dat doen, maar Binnen twee dagen tijd is in één keer alles met lichtjes en kerst en boompjes en dingetjes. Het is een en al kerst. Sfeertje. Mooi. En ook in de kerk zijn we er hartstikke druk mee. Ik weet niet hoe dat hier gaat. Ik zag net al een prachtige flyer liggen met, met, met, uh, voor volgende week en, en, en voor, voor die donderdag erop met de, met de kerstnachtdienst. Um, maar bijvoorbeeld bij ons in de gemeente doen we ontzettend veel met kerst. En alle kerken zijn er eigenlijk wel druk mee. Iedereen is bezig met kerstlichtjestochten, uh, dingen op scholen doen, uh, kerststallen organiseren, soms compleet met ezel en schapen en alles erbij. Gisteren was ik nog uh, Jozef en de volgende week ben ik nog een keer uh, verkleed als herder. Um, en zo gaan we door. De kerk is er hartstikke druk mee, continu met kerst, om de boodschap van het evangelie van Jezus Christus te brengen in deze samenleving. Schitterend, hartstikke mooi. Maar misschien, misschien denk jij wel, je ja, moet dat nou. Al die gezelligheid, al die mooie feesten, al die mooie uh, uh, dingen die we doen. We zijn allemaal er maar druk mee, maar ja, vrede op aarde, nou, ik weet het nog zo net niet. Kerst, hoezo feest? Hoezo, waar is God in 2015? Waar was God de afgelopen tijd? Het lijkt wel alsof hij hartstikke ver weg is. We gaan met z'n allen gezellig dat feest vieren. Maar ondertussen moet je kijken wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Diverse vliegtuigongelukken. Misschien herinner je het al niet eens meer. Maar uh, die aardbeving in Nepal afgelopen jaar. Die dingen die er gebeuren bij Charlie Hebdo toen de tijd. Boko Haram die vreselijk aan de gang is daar in Afrika om nog maar te zwijgen over ISIS en wat er in Syrië en Irak allemaal gaande is. Of wat recenter, die aanslagen in Parijs, die dreiging in Brussel... en die continue spanning in het Midden-Oosten rondom Israël, rondom Syrië, rondom Irak. God, kerst, 2015, hoezo feest? Hoezo met z'n allen gezellig vrede op aarde in de mensen en welbehagen? Misschien komt het via jou nog wat dichterbij. Misschien denk jij wel... Ja, weet je... Als God eens wist... Hoeveel pijn, hoeveel eenzaamheid ik ervaar. Waar is God in mijn verdriet? Ik voel me eenzaam, ik voel me rot. Ik... hoe zou gezellig kerstvieren? Misschien ben je wel teleurgesteld. Heb je al heel lang niks meer van God gehoord en denk je... He, zoals net in dat eerste lied ook uh, in de aankondiging gezegd werd. Waar, waar is God nu op dit moment in mijn leven? Ik dorst naar God, maar ik weet niet waar die is. En misschien irriteer je er ook wel aan. Als je dan in een, in, een, in een kerk komt of in een dienst komt. En er staan allemaal mensen, halleluja en in de gloria. En je denkt, ja, was het maar zo'n feest. Waar is God? Als jij denkt... Dat je God kwijt bent en als jij denkt van, hallo God, bent u nog ergens? Komt er nog wat van? Dan is de Bijbel een perfect boek voor jou. Dan is de Bijbel een uitstek een boek voor jou. Als je de verhalen leest die in dit boek staan, ik noem er even een paar. Bijvoorbeeld Noach. Noach, hij heeft knijtershard gewerkt aan die boot en toen was hij uiteindelijk klaar en ondertussen heeft hij staat ergens anders in de Bijbel, heeft hij de hele tijd gepreekt, heeft hij de hele tijd tegen mensen gezegd, het oordeel komt eraan, kom snel, bekeer je tot God en kom met me in de boot. Maar niemand kwam, niemand luisterde. Hij werd veracht, hij werd uitgehoond, uitgejouwd. En toen hij eenmaal uit die boot kwam en daar zeg maar weer, weer nou ja, de boel mocht gaan opbouwen, toen... Eigenlijk al vrij snel lezen we het volgende verhaal van hem, dat hij zich zit te bezatten aan de drank en dat hij naakt ergens in een tentje ligt. Noach, misschien wel zo depressief van alles wat hij had meegemaakt, dat hij zijn uitvlucht zocht in de drank. wat dacht van Abraham? Abraham die kreeg een geweldig mooi plan voorgeschoteld van voor God. van Je gaat naar een ander land um, en daar zul je groot volk krijgen en je zult tot een zegen worden voor heel de aarde. Maar ondertussen, hij moest er eindeloos op wachten. Hoe vaak zal Abraham wel niet naar die sterren hebben zitten kijken en denken... God, waar bent u? Komt er nog eens een keer wat van? Ik zit hier al zo lang te wachten op u. Waar blijft u? En toen was het uiteindelijk zover toen moest hij ook nog eens een keer bijna zijn zoon afstaan. Moest hij, je kent het verhaal misschien wel... dat hij op een gegeven moment zijn zoon eigenlijk moest offeren. Of dacht je van Jozef... Jozef die geweldig mooie dromen van God kreeg. En een prachtige jas had hij van zijn vader gekregen. Het ging allemaal goed. En op een gegeven moment dan belandt hij in de put. Ja, wat kwam er nou van zijn dromen terecht? Hoezo anderen buigen voor hem? Dan zat hij in de gevangenis. God, waar bent u? Bent u er überhaupt? Bent u betrokken op mijn leven? Wat dacht je van het verhaal van Daniel... Daniel die, die, die goede carrière maakte, die, die was, die, hij was zeg maar de minister-president zo ongeveer aan het hof van koning Nebukadnezar. En op een gegeven moment ligt hij daar in de leeuwenkuil met die leeuwen die naar hem toe gaan en die hem zouden gaan vermoorden. God, waar bent u? Zit ik hier in de leeuwenkuil? Zo zijn er nog veel meer verhalen. Verhalen van mensen die teleurgesteld zijn. Verhalen van mensen die moedeloos zijn. Verhalen van mensen die bij God niet meer weten hoe het allemaal moet. En of er nog wel wat van terecht komt. En toch zijn juist precies deze mensen... zijn de mensen die genoemd worden aan het einde van de Bijbel ergens... in Hebreeën 11 als de geloofshelden. De mensen... Um, die, ...die het geloof van God hadden gekregen, de mensen die een held worden genoemd. Weet je, sommige, sommige christenen, um, dat heb je misschien wel eens gehoord... Um, die, die, ja, die, ...die vinden eigenlijk dat je niet boos mag worden op God. Want ja, God is een, is een heilig God en God is rechtvaardig en hij is alwetend en hij is almachtig. En ja, wie ben jij eigenlijk? Jij als klein schepseltje dat je tegen zo'n grote heilige God in het verweer zou gaan. Maar vanmiddag wil ik tegen je zeggen, je mag wel boos worden op God. Je mag het uitschreeuwen naar God en al je problemen en frustraties en irritaties naar God toe brengen. Je mag boos worden op God. We gaan een, een, een psalm lezen, een psalm geschreven door David, waarin David ook boos is op God. En als het goed is, dan kwam die ook hier. Oh, kijk. Daar komt hij. Psalm 13 is dat. Hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Oh, en als je trouwens mee wil lezen, dat is bladzijde 793 in mijn Bijbel. Um, als je zo'n zo HSV hebt, zo'n standaarduitvoering. Psalm Psalm 13. Hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog over zich boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, heren, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders, zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Psalm 13, een psalm geschreven door David, door koning David. En misschien ken je koning David wel. Misschien ken je koning David wel van de positieve, van de geweldig mooie verhalen. David, de herdersjongen, die een leeuw en een beer zomaar in elkaar slaat, omdat die zijn schapen bedreigde. David, het jongetje, dat als een heel leger Filistijnen Israël bedreigt... en een reus Goliath op hen afkomt, dat David zegt... nou weet je, stuur mij maar, ik ga wel. En vervolgens dan verslaat hij Goliath met zijn slinger. En Goliath viel om, misschien keert het liedje wel. Misschien ken je David wel van hoe goed hij kon harp spelen... hoe goed hij... Toen koning Saul, verdrietig, boos, teleurgesteld, eh, agressief er zat, dan bracht David hem tot rust met zijn harp. Misschien ken je David wel van de geweldige generaal die hij was, dat hij tienduizenden Filistijnen versla verslagen had. De goede koning David, die in tegenstelling tot Saul God diende. Maar dat is niet het hele verhaal van David, dat is niet het hele verhaal van hoe David was. David was ook het jongste jongetje. Een beetje minderwaardig werd er over hem gedaan. Als op een gegeven moment Samuel bij zijn vader komt om de, koning, om de nieuwe koning te gaan zalven... dan worden alle broers aan hem getoond. En David, nou, die werd het in ieder geval niet. Die zat daar ergens op het veld bij zijn schaapjes. David, minderwaardig. David... Hij werd ook gewoon gigantisch uitgelachen. Het verhaal van Goliath, we lezen er meestal overheen. Dan gaan we meteen door naar hoe David met die slinger Goliath omverwerpt. Maar daarvoor gebeurt er ook nog iets. Hij wordt gewoon uitgelachen, uitgejoeld. Zo van: Wat denk jij nou? Denk jij nou echt dat je dat aan kunt? Denk je nou echt dat jij, klein jongetje, zomaar die getrainde goede krijger omver krijgt? David. Die op de vlucht moest voor Saul. Saul die kon het niet goed hebben dat David zo'n zo geweldig goede generaal was, dat hij meer Filistijnen versloeg dan Saul. He, David die speer naar zijn hoofd toe geworpen krijgt, Saul die hem probeert om hem kapot te maken. Hij geeft zijn dochter aan David. Niet omdat hij David nou zo leuk vindt en denkt van, dat is een leuke schoonzoon. Nee, om hem te beïnvloeden, om hem zijn dochter te geven, om hem te misleiden. David, die nagejaagd werd, opgejaagd werd, de grotten in, de woestijn in. En later lezen we hoe David eh, ontzettend veel problemen had met zijn kinderen. Zijn kinderen luisterden niet naar hem, zijn kinderen waren opstandig naar hem. Ze maakten ruzie met elkaar. En David... Hij verloor zijn eigen kindje aan de dood. David. Als je dieper in het verhaal van David kijkt... dan is David eigenlijk gewoon een mens als jij en ik. Een mens die alles meemaakt van het leven. Die ook gewoon eenzaamheid kende. Die pijn kende, die verdriet kende, die lijden kende. Het was niet allemaal geur en manenschijn. En juist... Juist in die moeilijke tijden, dan schrijft David psalmen. En onder andere psalm 13. Eigenlijk is David boos. David is brutaal. Hij roept God ter verantwoording. Ik zal nog een keer die psalm eens lezen. Gaan we eentje terug. David zegt eigenlijk, hoe lang nog heren? Hoe lang? Wanneer? Wanneer komt u eens een keer? Bent u mij vergeten? Denkt u soms niet meer aan mij? Is het soms helemaal gedaan? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? David schreeuwt het uit, hij is boos op God. Hoe lang denkt u nog niet aan me? Hoe lang moet ik nog een beetje plannen maken voor het leven, maar staat u me niet bij? Hoe lang moet ik dealen met al mijn verdriet, met mijn pijn, met al mijn problemen? Elke dag opnieuw, zonder dat u erbij bent. Hoe lang moet ik nog dealen met al die vijanden? Met al die problemen die op me afkomen? Met al die, die, die strijden die ik meemaak? Zie mij aan, God. Verhoor mij. Verlicht mijn ogen. Anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. God, waar bent u? Boos worden op God... Het mag. Als jij het gevoel hebt dat God ver weg is. Dat hij zich niet bemoeit met deze wereld. Dat hij helemaal vergeten is waar hij aan begonnen is. Schreeuw dat dan maar uit naar God. Dat doet David ook. David laat het ons hier zien in Psalm 13. Weet je? Als ik boos en teleurgesteld ben in iemand. Bijvoorbeeld omdat iemand zijn afspraken niet nakomt. Of omdat iemand zou zeggen dat hij bij me zou zijn en hij is er niet. Of nou ja... Hè, Denk zelf maar even wat in als iemand iets doet waardoor jij teleurgesteld bent in die ander. En dan helpt het niet om thuis boos te gaan zitten zijn. Dan helpt het niet om thuis teleurgesteld en verdrietig in een hoekje te gaan zitten. Wat helpt is dat je het uitschreeuwt naar diegene, dat je, dat je het zegt tegen diegene. Als ik teleurgesteld ben in jou, dan ja, wil dat nog niet zeggen dat jij dat ook weet. Maar als ik wil dat mijn teleurstelling, mijn boosheid, mijn pijn daarover, dat er wat aan gedaan moet worden, dan moet ik dat delen met die ander. En zo is het ook met God. Als jij boos bent, als jij teleurgesteld bent in God, dan moet je naar God toe gaan. En dan moet je het hem zeggen. Schreeuw het uit. Maak niet uit hoe je het doet. David was ook niet bepaald netjes. David had ook niet bepaald, nou ja de standaard netjes gebedsregeltjes hier al aangehouden. David schreeuwt het gewoon naar God uit. Hij deelt zijn frustraties. En weet je wie dat ook deed? Weet je wie het ook uitschreeuwde naar God? Dat was Jezus zelf. Jezus, de Zoon van God. Jezus, hij weet hoe het is om van God verlaten te zijn. Toen Jezus daar hing aan het kruis tussen hemel en aarde, ziels alleen... En alle pijn, alle verdriet, alle lijden, alle zonden op zich nam en daar hing aan het kruis. Hij proefde de haat van een bloeddorstige moordenaar. Hij ervoerde pijn van het slachtoffer. Jezus, die, die, die alle kanten op zich afkreeg, Alle angst, alle haat, al het lijden, alle pijn. Het ging Jezus door merg en been. En juist op dat moment, juist wanneer het ergste wat een mens kan overkomen op hem, af, op hem afkwam, was de vader er niet. Hij was ziels alleen. Er was niemand die hem bijstond. Jezus schreeuwt het uit en hij zegt... Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom bent u er niet bij? Jezus hing daar alleen en God de Vader had hem verlaten. En ik denk dat het antwoord op deze vraag... Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat het antwoord op deze vraag de sleutel is van waar het bij ons om gaat. Waarom heeft God, waarom heeft de Vader Jezus verlaten... Dat is omdat wij mens nooit meer verlaten zullen worden. Waar je ook bent, wat je ook doet, wat je ook meemaakt, Jezus is bij je. Hij laat je niet meer los. Omdat Jezus van God verlaten is geweest, is Jezus bij ons. Zal Hij ons nooit meer verlaten. De naam die Jozef en Maria aan hun kindje moeten geven is Immanuel. Zie, de maag zal zwanger worden, zegt de engel tegen Jozef, en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. En vertaald betekent dat, God met ons. God is niet de grote afwezige. God is niet weg. Kerst betekent niet, kinderke Jezus is geboren en nu komt alles goed. Alles is pijs en vree en nou ja, al die liedjes die we met elkaar zingen. Kerst betekent dat God naar ons toe komt. In de pijn van het leven waarin wij ons nu bevinden. Hij is erbij. God is erbij. God is niet de grote afwezige. Juist omdat God betrokken is bij zijn schepping. Juist omdat God deze wereld niet kapot wilde laten gaan. Juist omdat God zo ongelooflijk veel van deze wereld houdt, stuurt Hij Zijn enige Zoon. Juist wanneer het. Zo enorm donker en slecht is in deze wereld. begint God iets nieuws. Nou, het spreekwoord zegt. als de nood het hoogst is, dan is Gods redding nabij. Weet je, we vieren met kerst niet eens zozeer dat het nu allemaal goed gekomen is. Het is nog niet allemaal goed gekomen. Maar we vieren wel dat er hoop is. Dat we hoop hebben. En die hoop die bestaat uit twee dingen. In de eerste plaats, Jezus is bij ons. Hij is Immanuel, God met ons. En door Jezus krijgen we de kracht om in een wereld die van God los is, en waarop het lijkt alsof God weg is, en waarop het lijkt alsof God zich er niet meer mee bemoeit, om dan de moed vast te houden. En om op weg te gaan in de kracht van Jezus. En die hoop die we vieren met kerst, die vertelt ons ook nog iets anders. En dat is... Dat de profeten en Jezus zelf en de apostelen ons vertellen hoe Jezus op een dag terug zou komen. Er zal wel degelijk vrede op aarde zijn. Er zal wel degelijk vrede aanbreken. En als je een beetje gaat puzzelen van met de profetieën en kijkt van wat er wel en niet allemaal is gebeurd. Dan kom je erachter dat het misschien wel niet eens zo heel lang meer zal duren. Misschien ken je... Vanuit de reclame wel, de leus in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Als je een reclame hebt over een belegging of een investering, dan wordt dat zinnetje er vaak onder gezet of erachteraan gezet. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het geloof, in de Bijbel is dat precies andersom. In het verleden behaalde resultaten bieden wel garantie voor de toekomst. Weet je, nu lijkt het misschien soms alsof God ver weg is. Nu lijkt het misschien soms, zo in het leven, dat je denkt, waar is God? Maar als we terugkijken naar wat God deed, dan geeft dat absoluut perspectief. Dan geeft dat garantie voor de toekomst. Als we kijken in Psalm 13, dan heb ik het laatste vers heb ik nog niet gelezen. Die heb ik bewust even overgeslagen. In het laatste vers van Psalm 13 staat... Ik echter, vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heeren zingen, omdat Hij goed voor mij is geweest. In het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst. David, hij was boos. David was teleurgesteld. En hij was wanhopig op zoek naar een antwoord van God. En hij schreeuwde het uit. God, waar bent u? Bent u nog wel betrokken? U lijkt wel de grote afwezige... En dan ineens, dan realiseert David zich iets. David, ineens, hij verootmoedigt zich. Hij wordt heel klein. En hij denkt ineens aan de resultaten uit het verleden. Ineens bedenkt hij, God, hij is zo goed voor mij geweest. God, hij heeft zoveel gedaan in mijn leven. Zoveel bijzondere dingen heb ik meegemaakt door God. En als hij dat ziet... Dan stopt hij ineens met schreeuwen en dan begint hij te zingen. Dan begint hij God te prijzen. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. David springt op. Ik zal voor de Heer zingen omdat hij voor mij goed is geweest. Ineens ziet David het licht weer. Hij heeft weer hoop. En David die kan weer halleluja zingen. David kan weer zingen gloria in excelsis deo. Als dat lied toen al bestond. God is misschien voor zijn gevoel... Nog wel weg. En zijn problemen zijn nog niet meteen opgelost. En toch kan hij zingen en springen en juichen voor de Heer. En de Heeren prijzen. Omdat hij weet, God is goed. In het verleden is God goed voor mij geweest. En dus zal hij dat ook in de toekomst voor mij zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst. Misschien... Misschien heb jij ook wel zoiets van, waar moet het heen? Misschien heb jij nog helemaal geen zin om kerst te gaan vieren volgende week. Omdat je denkt, waar is God? Misschien is het dan goed als we vanmorgen een moment van stilte nemen... om daar eens over na te denken wat God in het verleden aan ons gedaan heeft. Dat we over nadenken hoe goed God voor ons was. Want ik weet zeker, als we... Als dat gaan realiseren, als we dat eens de komende week, maar misschien ook gewoon nu, um, op een rijtje zetten wat God in ons leven heeft gedaan en hoe, God, hoe goed God voor ons was, dat we dan wel weer zin krijgen in kerst. Ook al denk je nu misschien nog van, ik heb er geen zin in, waar is God? We gaan vieren dat er hoop is, we gaan vieren dat we verwachting hebben, dat Jezus alles goed zal maken. En um, ik ga zo meteen met jullie ga ik, deze tekst ga ik nog een keer lezen. En ik stel voor dat we dan gewoon eventjes twee minuutjes even stil zijn. En dat we nadenken over wat God in ons leven gedaan heeft. Probeer eens voor jezelf twee of drie dingen te bedenken van ja, toen was God er wel bij. Nu is hij misschien ver weg, maar toen heeft hij mij geholpen. Toen was hij degene die mij daar en daarin leidde of wat dan ook. Ik ga met jullie deze tekst nog een keer lezen, en dan gaan we twee minuutjes stil te houden. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heeren zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Wanneer was God goed voor jou? God, wij leven in een moeilijke, pijnlijke wereld. Wij leven in een wereld waarin zoveel gebeurt. Wij maken in ons eigen leven zo ontzettend veel moeilijke dingen mee. En we willen het naar u uitschreeuwen, vader, waar bent u? Waar bent u? We gaan volgende week, en die week erop, kerst vieren. Vieren dat uw zoon naar deze aarde kwam om een wereld verloren in schuld te redden. En er is een hoop gezelligheid om ons heen, er is een hoop sfeer om ons heen. Maar toch... Waar bent u? Vader, maar tegelijkertijd als wij denken aan die geweldige goede dingen die u voor ons gedaan heeft in het verleden. Als wij denken aan hoe goed u voor ons was. Dat u erbij was. Toen wij te maken kregen met rouw. Met pijn. Met verdriet. Met mensen die ons verlieten met mensen die kwaad waren tegen ons, toen ons onrecht aangedaan werd, toen was u erbij. Dank u wel vader dat u erbij was en dank u wel dat we mogen weten dat als u er nu bij bent en dat als u er toen bij bent geweest, dat u er ook morgen weer bij zult zijn. Wilt u ons in de komende weken, wilt u ons nabij zijn? Wilt u ons uw liefde en uw glorie en uw heerlijkheid laten zien? Zodat we een kerst zullen vieren als nooit tevoren. Onvergetelijk, omdat Jezus is Immanuel, God met ons. Vader, we danken u dat we juist ook op de momenten, dat we het zelf allemaal even niet voelen toch mogen weten dat U bij ons bent. En dat we mogen weten dat U er altijd zult zijn. Dat U altijd met ons zult zijn, omdat Jezus het riep aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? Jezus door God verlaten, zodat wij nooit meer verlaten zouden zijn. Vader, we willen u danken voor uw liefde, voor uw goedheid en voor uw trouw. En we bidden u dat u met ons allen zult zijn. In Jezus naam. Amen.